Yushkin, de klokkenmaker. In een dorp ergens in Rusland leefde lang geleden de klokkenmaker Yushkin en zijn zoon Vladimir. Yushkin leerde zijn zoon hoe hij klokken en horloges moest repareren, net zoals Yushkin het van zijn vader had geleerd. Op een koude middag in de winter stopte prins Igor die in een kasteel buiten het dorp woonde voor de klokkenwinkel. Hij sprong van zijn paard, schudde de sneeuw van zijn kleren en liep naar binnen. Yushkin, zei hij, mijn vrouw wil dat je haar horloge maakt. En morgen om twaalf uur moet het klaar zijn, want mijn vrouw gaat op reis en ze wil het horloge meenemen. Yushkin pakte het horloge aan. Het was heel klein en helemaal met parelmoer versierd. Er zaten gouden wijzers op en de cijfers waren van kleine diamanten en robijnen gemaakt. De klokkenmaker Juskin vond het een prachtig horloge, maar hij zei toch een beetje angstig. Hoogheid, ik moet het horloge wel eerst bekijken voordat ik kan zeggen of ik het voor morgenmiddag klaar kan hebben. Zo'n kostbaar uurwerk heeft bijzondere onderdelen en die heb ik misschien niet in voorraad. Maar prins Igor wilde niet luisteren. "Juskin," zei hij, zorg ervoor dat het horloge morgenmiddag klaar is, anders zal het slecht met je aflopen. Hij sloeg met zijn zweep op de toonbank en liep naar buiten. Juskin maakte het horloge open. Hij bekeek het uurwerk en zuchtte. Ik krijg het nooit op tijd klaar. Vladimir pakte het horloge en keek er ook naar. Maar... Er is alleen maar een veertje gebroken, vader, zei hij. Dat is zo, mijn zoon, antwoordde Yushkin. Maar het is een heel bijzonder veertje. Het is gemaakt van het steeltje van een vlinderbloem. En waar halen we dat vandaan midden in de winter? Het was een hele tijd stil in de winkel. Alleen het tikken van de klokken was te horen. Toen zei Yushkin... We kunnen maar één ding doen, Vladimir... We moeten naar het kasteel gaan en het horloge aan prins Igor teruggeven. Zullen we ons eerst omkleden, vader? vroeg Vladimir. We zijn klokkenmakers, mijn zoon, zei Jooschien trots. Dus we houden gewoon onze werkkleren aan en we nemen ons gereedschap mee. Ze deden de winkel op slot en gingen op weg naar het kasteel van prins Igor. Het is jammer dat het horloge niet gemaakt kan worden, vader, zei Vladimir... Prins Igor had er vast wel tien roebel voor betaald. Yushkin antwoordde niet. Hij vond het ook jammer. Hij had maar wat graag tien roebel willen verdienen, want veel geld hadden ze niet. Yushkin en Vladimir liepen zwijgend verder door de sneeuw. Onderweg werden Yushkin en Vladimir bijna omver gereden door een slee die door paarden werd getrokken. Ze gingen gauw langs de kant van de weg staan... Ze zagen nog een slee en nog geen. In elke slee zaten lachende mensen die verkleed waren en vrolijk zongen. O, oh, vader, kijk eens hoe leuk die mensen eruit zien. riep Vladimir, ze hebben zich verkleed. Ik zie een heks en een krokodil en een indiaan. En kijk daar, een clown. Ik denk dat ze op weg zijn naar het kasteel van prins Igor, zei Joeskin. Maar als daar een feest wordt gehouden, zal hij zeker geen tijd hebben met ons te praten. Toen ze bij het kasteel kwamen, liepen ze naar de ingang voor de bedienden. Opeens stond er een bediende voor hen. Hij maakte een diepe buiging en zei, U neemt de verkeerde ingang, edele heren. Juschkin en Vladimir begrepen er niets van, maar ze liepen achter de bediende aan naar de grote feestzaal van het kasteel. Ze keken hun ogen uit. Ze zagen een giraf met een krokodil en een beer met een elfje dansen. Opeens hield de muziek op en de prins vroeg om stilte. Wilt u mij nu door kort of lang in uw handen te klappen... ...laten weten wie volgens u het mooiste kostuum aan heeft? Vroeg hij. De mensen klapten kort voor de heks, een beetje langer voor een reus... En toen het allerlangst voor de klokkenmaker en zijn zoon. Zij hebben de eerste prijs gewonnen, zei de vrouw van prins Igor. Yushkin kreeg een prachtig gouden kistje dat helemaal met edelstenen was versteerd. Het orkest begon weer te spelen. Kom, Vladimir, fluisterde Yushkin. We moeten toch echt tegen de prins zeggen dat... Maar Vladimir die in het kistje had gekeken, zei gauw... Niet nu, vader, we gaan eerst naar huis. Toen ze het kasteel uit waren, begon Vladimir te hollen. Zijn vader begreep er niets van, maar hij holde achter hem aan. Toen ze bij hun winkel kwamen, zei hij heigend... Wat is er dan zo bijzonder aan dat kistje? Er zitten vlinders in, vader, zei Vladimir... en tussen de vlinders liggen allemaal vlinderbloemen... En de steeltjes daarvan kunnen we gebruiken om het horloge te maken. Yushkin haalde voorzichtig een vlinderbloem uit het kistje... en legde die op zijn werktafel. Met een scherp mesje sneed hij het steeltje van de bloem af. Hij maakte het horloge open en ging aan het werk. Maar opeens begonnen zijn handen te trillen. Het lukt niet, Vladimir. Mijn ogen zijn niet goed genoeg meer om zo'n fijne reparatie uit te voeren... Laat mij het dan eens proberen, zei Vladimir. Hij pakte het horloge voorzichtig vast en begon te werken. Yushkin keek angstig toe. Vladimir werkte de hele nacht en ochtend door. Toen het bijna twaalf uur was, keek zijn vader bezorgd naar buiten. De prins komt eraan, Vladimir, zei hij tegen zijn zoon. De deur van de winkel ging open en prins Igor stapte lachend naar binnen. Goedemorgen, Yushkin. Goedemorgen, Vladimir. Hoe gaat het met jullie vanochtend? Yushkin vroeg zich verbaasd af waarom de prins zo stond te lachen. Vladimir legde het horloge op de toonbank en zei: Hier is uw horloge, hoogheid. Ik heb het gerepareerd en mijn vader heeft een fluwelen zakje gemaakt. Om het horloge in mee te nemen. Prins Igor bedankte de klokkenmaker en zijn zoon en legde een biljet van honderd roebel op de toonbank. Ik wist wel dat jullie op tijd klaar zouden zijn, zei hij. Uhm, maar ik kan een biljet van honderd roebel niet wisselen, stamelde Youshkin. Ik heb maar zeven roebel in de winkel. Wisselen? lachte prins Igor. Wie heeft gezegd dat het gewisseld moet worden, beste klokkenmaker? Dit geld is niet voor het repareren van het horloge. Het is de rest van de eerste prijs die jullie hebben gewonnen. Toen mijn vrouw het geld aan jullie wilde geven, waren jullie al vertrokken. Hoeveel ben ik je schuldig voor het repareren van het horloge? Juskin keek de prins zenuwachtig aan. Prins Igor, zei hij... We kunnen het geld en het gouden kistje niet aannemen. We waren niet uitgenodigd voor het feest en we hebben ons ook niet verkleed. Wij hadden onze gewone werkkleren aan. Ja, dat weet ik, schaterde de prins. En dat was het leukste dat mijn vrouw en ik in jaren hebben meegemaakt. Al onze vrienden hebben heel veel geld voor hun kostuums betaald om de eerste prijs te winnen. Maar ze hebben jullie zelf uitgekozen. De prins begon opnieuw te lachen. En Yushkin en Vladimir lachten met hem mee. De prins mocht niets betalen voor het repareren van het horloge. Hij nam afscheid en ging naar buiten. Yushkin en zijn zoon sloegen hun armen om elkaar heen en dansten van vreugde in het rond. En hoe het kon gebeuren weet niemand, maar de klokken in de winkel begonnen allemaal tegelijk te slaan.